7 uur en daarnet wel met het NOS-journaal.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 In de haven van Curaçao hebben criminelen een goudtransport overvallen. Ze namen 70 goudstaven mee. De staven, bij elkaar zo'n 216 kilo, hebben een geschatte waarde van 9 miljoen euro. De overval werd vroeg in de ochtend gepleegd. De zeker zes overvallers droegen een kledingstuk met police achterop. De politie op Curaçao onderzoekt de overval en wil niet zeggen voor wie het goud bestemd was. Van de daders en de buit ontbreekt elk spoor.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 Het weer in het noorden buien. Vannacht wordt het in het binnenland rond het vriespunt. Morgen overdag veel bewolking en buien, mogelijk met natte sneeuw. En het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Het aantal files neemt snel af. In Noord-Brabant, Limburg en het oosten van Gelderland... moet het verkeer even rekening houden met lokaal dichte mist. Dan de files op de a 1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en het knooppunt Diemen. acht kilometer door een ongeluk. Daar is de ook dicht. Op de A6 Lelystad richting Muiden voor knooppunt Muidenberg... 2 kilometer door een aanrijding, daar is de rechter rijstrook dicht. Op de ring A10 Zuid richting Den Haag voor Westport 4 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Een stilgevallen auto op de A13 Rotterdam richting Den Haag... voor Delft Zuid 3 kilometer, daar is de linker rijstrook dicht. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg... er zijn twee rijstroken dicht tussen Best en Oorschot... en dat heeft te maken met een ongeluk.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 waar zijn de prijsjes. Vleisters! Oh, oh. Gelukkig, eindelijk hulp. Hier is Manjari. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond en welkom bij het koken en eetprogramma Manjari live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vrijdag. Iedere vier weken op vrijdag tussen zeven en acht uur op Radio 1. U kunt reageren, mandjare@ntr.nl. U kunt ook naar onze website gaan, radiomandjare.nl. Daar staan de recepten, daar staan de, de commentaren op deze uitzendingen. En de gasten natuurlijk. U kunt ook twitteren, hashtag We gaan het zometeen bijvoorbeeld hebben over handige en onhandige keukenapparatuur. Dus we hebben iedereen gevraagd, neem wat mee. Ik begin met mijn vaste rechterhand steun- en toeverlaat... Jonah Freud kookboekenfanaat... Jona, wat bracht jij mee? Nou het meest handige keukenapparaat. Nou is misschien het waar het meest niet voor de hand liggende handige keukenapparaat. Is voor mij de slaaccentrifuge. Ja. Die is natuurlijk heel handig. Dat vind ik een vrij onmisbaar apparaat in mijn keuken. Ja. Gebruik Dat is ik iets veel? wat je nou hij neemt veel plaats. Ja, die gebruik ik veel ja. Die gebruik ik alleen, niet alleen om sla te wassen, maar ook om kruiden te wassen. En het is echt met zo'n mooie soort buitenboordmotor, is het hè? Met zo'n touw eraan waar je eraan aan trekt en dan draait die heel hard rond. En dan is het weer droog. Ja, ik vind dat een, uh, een apparaat waarvan niet veel mensen bedenken dat moet ik in huis halen. En waarvan ik denk, je kan bijna niet zonder. Het is wel een onmogelijk groot ding. Wat in een ja. enkel keukenkastje past. En in de afwasmachine ook niet. Precies, Dus dat is waar. Ja, Daar moet je dan even tegenaan. Kijk, ik zie iets minzaams bij de heer Kees Helder. Topchef. Nou, nee, nee iets, iets herkenbaars eigenlijk. Oh, u heeft ook zo'n lelijk ding in huis. Ja, nee, helaas niet. En uh, ik ben iedere keer van plan zo'n ding te kopen. Want uh, stel, je koopt bij, bij de super... ...koop je dus uh, uh, roket En die is dan ongewassen en dat ze dan de beste neerwezen die moet je thuis dan wassen en iedere keer sta ik uit te kloppen ja. en nu hoor ik theedoek, weer dat ik hier uh, een theedoek te gebruiken. En nu hoor ik weer die slaasinterfusie. Ik denk, ja, die moet ik toch heel nodig kopen. En die ontbreekt. Ja, want dat uitkloppen met zo'n theedoek, dat is vooral handig ook als je een wat grotere keuken hebt. In ieder geval bij mij zou alles nat zijn dan, als ik dat zou doen. Ja. Is dat goed voor de keuken dan? <laughs> uh, Kees Helder, wat, wat heeft u zelf meegenomen? Ja, ik heb een uh, heel klein paletmesje meegenomen. Een paletmesje? Een paletmesje. En die gebruik ik niet eigenlijk om iets uit te strijken. Maar bij Parkheuvel heb ik... Ja, het restaurant was van me. Het restaurant was van me. Stond ik aan de pas en dan maakte hij op een avond ja, minimaal 300 borden op. En dan moest je en annonceren en de zaak weer uitvragen, de gerechten. En, maar ook op de borden leggen. En dat doe je natuurlijk niet met je handen of met een vork of met een lepel. Dan had je zo'n paletmesje die heel klein is. En die zijn heel handig. En dan kan je heel snel gerechtjes optillen en heel secuur op het bord leggen. Ja. U praat echt in termen die alleen maar in uw vak heel veel gebezigd worden. We beginnen al met annonceren. Ja, sorry, er zijn ineens bij stil, want het is zo gebruikelijk. Maar ja, Wat is annonceren? Het, het omroepen van de gerechten, het uitvragen van gerechten. Dat gebeurt aan de pas? Aan de pas, eh, naar je brigade. toe. Dus. Waar ligt die pas? Vooraan in de keuken, dus Juist. Eh, tussen de bediening en eh, de keuken in. En daar gaan natuurlijk al die gerechten die dus naar het restaurant toe moeten... die worden daar eh, ja, voorbereid en gemaakt... Ja, en daar was Kees Helder altijd te vinden. Ja, en dan kan je ook goed uh, nazien en controleren hoe de gerechten eruit zien. Hè? Je hebt de laatste blik erop en je kunt aansturen Precies. en nog even proeven of het er juist uitziet. Precies, en het kan ook weer terug naar de keuken dus. Op die manier kan je terugsturen. Ja. Jongens, let daar even op. Tom Kellerhuis, rechts van mij, hij was ooit uh, uh, chef kunst van HP De Tijd. Maar hij weet alles van aan de pas staan en annonceren... en dingen die weer teruggestuurd worden naar de keuken. Want je bent ook opgeleid tot kok. Ja. Dat was een hele zware bevalling. Ja, ja, maar ook wel een geweldige ervaring, moet ik zeggen. Aan de pas uh, heb jij het nooit uh, gebracht, uh, uh, hè? Nee, ik heb zelfs nog niet eens uh, goed aan de kachel gestaan. Want als leerlingkok uh, zie je uh, het fornuis. Hè, we noemen dat kachel in kokstermen. Uh, uh, daar kom je, kom je eigenlijk niet, nog niet mee in de buurt. Uh, dat, daar kom je pas als je alle andere facetten, hè, dus het snijden van groenten, uh, beheerst. Hoe ver ben jij gekomen, Tom? Uh, ik ben entremetsier geweest. Ja, en wat houdt dat in? Uh, dat is de, de kok die verantwoordelijk is voor alle groentebewerkingen. Uh, Oh, dus je hebt ook met die, met die roketsla mee in de weer geweest? Ja, ja, ja. ik andere... ben het helemaal eens met Jona dat de centrifuge onmisbaar is in, in, in de, in de, de huistein en de keuken, uh, keuken ja. maar ook in uh, toprestaurants. Ik heb gewerkt bij Tantris in München, twee sterrenrestaurant. Ja. En daar hadden ze beneden in de kelder, want er werd, werd zo ontzettend veel sla en kruiden en paddenstoelen trouwens ook soms, uh, moesten daar gewassen worden. Die gingen in een enorme centrifuge. En, uh, nou, en dan Vond dus, ik dan droog. de hele avond uh, sla te wassen. Ja, wat een ongelooflijk leuke ervaring. Dat was geweldig. Ja. Maar je leert hiervan, hè, van ah. dat afzien. Begrijp ik altijd. Ja. Van afzien ja. leer je. Wat leer ja. je eigenlijk van afzien? Nou, ja, ik bedoel... Er was in die keuken ook regelmatig uh, dat je op je flikker kreeg. Of dan was de keuken niet goed schoongemaakt en dan moest dat over. En daar leer je dus enorm veel van. Als er maar één vlekje op een bank, dan moest de hele keuken... en dat is natuurlijk niet leuk... Dus dat laat je de volgende keer wel uit je kop. Het is een oefening in, in nederigheid? Nou, niet, niet zozeer een oefening in nederigheid. Ik zie het meer als een drill. En een drill die noodzakelijk is. En de meeste keukens werken ja, in een soort legerhierarchie. En dat moet ook. Er moet één kapitein op het schip zijn. En die dirigeert alles... Ja. Maar nou begrijp ik dat in Tanters dat die kapitein vrij streng was en hard schreeuwde. En in ieder geval toch wel aan stemverheffingen, deed, vloeken en alles wat daarbij hoort. Meneer Helder, u staat bekend als een hele uh, beschaafde uh, chefkok. Bedankt voor uh, de uitdrukking. Nou, het is niet, ik vind het zo, als je dus een keuken moet aansturen... moet het niet met veel stemver, stemverheffing gebeuren. Hè. Je kan met heel veel mimieken kan je heel veel bereiken. Uh -huh. uh, je mag best een keer stem verheffen. Maar je moet nooit gaan schreeuwen en schelden. Dat vind ik een teken van onmacht. Uh, vind ik ook een heel verkeerd signaal naar je medewerkers afgeven. Uh, je bereikt er ook, vind ik, niets mee. Je raakt zelf raak je in disbalans. En uh, je kunt jezelf niet meer blijven. En ik vind dat als er iets fout gaat, leg het heel goed uit. Mm. Uh, je mag best met stemverheffing praten een keer. En iets feller iets zijn. Maar. En zodra dus de avond het servies geweest is, ga dan naar de jongen toe... geef hem een schouderklop en zeg joh, eh, glas wijn erbij of een biertje en bedankt... want de volgende dag moeten ze weer diezelfde ja. inspanning leveren voor ja. jou. Ja. Maar het was ook wel vaak zo, heb ik gemerkt, dat bepaalde koks genegeerd werden... en andere koks kregen extra op hun donder. En later begreep ik dat dat vaak toch de jongens waren eh, waarvan de chef dan het idee had... Uh, dat, uh, dat, dat die goed waren, dat die getalenteerd oh. waren. Die kregen meer aandacht ook. Oh, dus het is een vorm van aandacht, maar het lijkt ver ja. verdomd veel op slaan. Ja. Zoiets ja. is het. Hey, heb jij ook een uh, uh, keukentool meegenomen? Uh, ik, heb zegt, een, ik, ik heb er een aantal bij me, maar laat ik dan eens een, een, iets noemen wat zeer onhandig is. Of wat ja, misschien ook wel handig is, maar het is een beetje een groen latex dingetje. Het ziet eruit als een beflapje. Hebben jullie ja, enig idee waar heb. dat voor is? Geen flauw benieuwd. Ja, ik denk een tuitje dat je iets uh, nauwkeurig ergens in krijgt. Ik weet waar het voor is. Jij weet waar het voor is. Nou, ja, dan ja, zal ik, ik het mee. vertellen. doe ik niet mee. Ik ja. heb het nog nooit gezien. Hier, hier doen uh, huisvrouwen dus een teentje knoflook in. rollen dat en dan gaat uh, uh, het schilletje ervan af. Ja. Nou, het is niet zo dat huisvrouwen dat doen. Volgens mij zijn, is de fabrikant van dit artikel... hoopt dat huisvrouwen ja, dat gaan doen. Ja, daar is het echt niet zo. Correctie voor de geschiedenis. Ja. Ik ben het ook nog nergens uh, <laughs> tegengekomen. In welke la dan ook, bij vriendinnen van mij. Uh, of vrienden die koken. Maar uh, ja, er is een veel makkelijkere methode... eigenlijk om uh, dat velletje van de knoflook uh, af te halen. En wat is die methode? Dat is gewoon met de zijkant van je mes... een flinke klap op het teentje geven... en dan. Uh, dan heb je hetzelfde effect. Dus ook de dus, methode helder? Ja, gewoon even drukken. Even ja. drukken het je hebt drukken, dat dan hele dan ding ook. gewoon niet ja. nodig. Dat ding is he, totaal overbodig. Wij gaan het vanavond heel veel hebben over handige en onhandige keukengereedschap. Dat doen wij onder andere met, uh, maar ja, met alle gasten hier aan tafel... maar met Cully Kok en journalist Tom Kellerhuis. U mag thuis ook meedoen. U kunt nu een foto insturen via onze adres manjari.ntr.nl. Een foto van een onmogelijk keukengereedschap. Iets dat al heel diep in die keukenlaar ligt. Ongebruikt al jaren misschien. En uh, u kunt ook iets winnen, want vandaag pakken we echt heel breed uit. U kunt namelijk winnen dat u dan bij de volgende uitzending van Manjari aanwezig mag zijn. Het is een feestelijke uitzending, afsluiting van het jaar. Vrijdag 28 december in Studio de Smet in Amsterdam. Met maximaal vier mensen, hapje, drankje, hele interessante gasten. Kom maar op met die foto, manjari.ntr.nl Vandaag ook in de uitzending, Jona Freud, jij maakt vandaag tiramisu... Tiramisu, is dat vanwege december of zoiets? Nou, dat was, vonden we wel in... Uh, het is een dessert wat je van tevoren kan maken. En dat hoef je, dus dat kan je een dag van tevoren maken als je ergens gaat eten. Dan zet je het in de koelkast en neem je het mee. En dat is, met kerst natuurlijk gebeurt dat nogal veel. Dus we zijn wel vroeg voor de kerst. Maar met Sinterklaas kan het ook al leuk zijn. Of er zijn meerdere diners deze maand. Het is een... Uh, van tevoren maakbaar gerecht. Ja, commentaar op TireMission, ook naar uh, manjaretnter.nl. En Kees Helder, u heeft hem al gehoord. Chef Kok, het is de man die ooit Parkheuvel tot drie sterren uh, bracht. Dat was uniek in de geschiedenis. Nederlandse restaurants hadden dat toen nog niet. U was de eerste. En u heeft besloten op uw hoogtepunt te stoppen. Maar is er leven na Parkheuvel? Dat is de vraag die wij straks uh, samen gaan. Uh, Hopen te beantwoorden. En u kijkt daar al een beetje zo bij. Ja. Van, nou, ik zie iets mistroostigs in uw gezicht. Nou, dat is natuurlijk al achter de rug. Maar je hebt natuurlijk wel, als je dus stopt met werken... Daar gaat natuurlijk wel een hele periode aan vooraf. Het is een hele beslissing. Ja. Maar als je dus gestopt bent... <tus> dan is de eerste paar maanden... zeg Pak een beetje een jaar... Is euforie van, ah, ik heb het gered. Maar dan komt er toch een leegte. Want alles om je heen gaat door. En je gaat heel veel missen. Ja. En ik niet alleen. Je hebt uh, het samen met je vrouw gedaan. En mijn vrouw heeft altijd heel hard meegewerkt. Want zonder mevrouw had ik hier ook niet gezeten. Dus samen mis je op dat moment heel veel. Ja, en dan heeft hij wel een hond, maar dat is dan toch niet genoeg. ja Dat is een ontzettend <laughs> lief beest, maar uh, die kwispelt als je wat zegt. Maar dan houdt het op en, en dan kijkt hij vriendelijk aan. Maar je moet het zelf zien op te lossen. Ja. Nou, daar gaan we het straks onder andere over hebben, want u bent alweer heel druk aan de, aan de gang. Onder andere met de Kees Helder Academie en met Palazzo en, en, en van allerlei andere avonturen gaan we het over hebben. We hebben ook nog een reportage straks van Chris Baijema. Chris Baiema, die is met de dames van Chicks Love Food, dat zijn foodbloggers in hart en nieren op stap geweest, is gaan eten inleiden. We beginnen met de onhandige keukenspullen. Tom Kellerhuis, oud-chef kunst van HP De Tijd werkte aan een glorieuze entree in de culinaire wereld. Hij liet zich omscholen to, tot kok. En dat valt allemaal te lezen in zijn boek Het Roer Om, waarin hij onder andere beschrijft hoe hij in het sterrenrestaurant Tantris in München tot, nou, ik noem het toch wel een beetje totale vernedering, maar in ieder geval tot de grond werd gebracht om s'nachts zo'n beetje kruipend naar huis te gaan. Nou, dus uh, Tom die heeft kortom eerst nog, veel... eerst nog met een tandenborstel de, uh, de, de... de randen van de keukenvloer gepoetst. Dit is echt waar, hè? Ja, is het echt waar? Precies, meneer Helder. Ja, u vindt dit ook niet gewoon, toch? Niet met de nee. het Er een heel de, andere middel. Ik, ik vind dat je er nog goed uitziet eigenlijk oh, best... dan. Nou, het is alweer even geleden, hoor. Maar ik heb daarna ook een half jaar geslapen en uh, ben er helemaal bovenop. Maar je hebt kruipknieën nog steeds, of niet? Uh, wat zegt u? Je hebt nog steeds kruipknieën. Kruipknie? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, want even voor de duidelijkheid. De keuken van Tantris in München is ook in de kelder. En daar mag je ook helemaal niet... Nee, het niet... is niet in, niet in de kelder. Of, het is toch laag, nee. maar je mag er niet uit of zo? Of is dat alleen de aardappels? Schillen. Oh, dat dacht ik dat ik. Nee, nee, nee. Uh, de keuken is boven en daaronder is de kelder. En ik zat vaak in de kelder. Dan was ik 30 kilo tomaten aan het pliceren. Of uh, ik was uh, 16 kisten kokiers aan het openen. Uh, daar ben ik inmiddels een kleine meester in. Ja. En die dingen uh, snel en. Uh... Uit, we dachten ook dat jij daarom de gedroomde gast was om te praten over, uh, over kookspullen. Uh, we hebben een hele ma mand ingeslagen aan dingen uh, die we met jou door willen nemen. Je hebt zelf al wat meegenomen. Nou, ik begin gewoon. Stuurt u thuis rustig nog meer op. Uh, waar zullen we eens mee beginnen? We beginnen met dit ding. Ik weet niet of je dit kent. Wat is dit? Uh, misschien kun je het ook voor de luisteraars thuis beschrijven. We hebben trouwens een camera aan. U kunt ons volgen via radio1.nl. Dan kunt u zien wat we hier aan het doen zijn. Het lijkt een soort pillenpotje. Ja. Maar ik denk dat het een soort pepermolen is ofzo. of zo. Of iets om te, uh... er Ik er ken iemand? het niet trouwens. Hoor. Er zit een, gezien. een gleufje in waardoor je iets eruit kan gieten. Hè? Het is een kruidencruncher. Ik ja, zal u dus maar meteen de, uh, helpen. Nou ja, peper, uh, kruiden. Ja. Het ja. is zowel voor vers als gedroogde kruiden. Ja. Verse kruiden ook, dat vind ik dan weer heel Nou, helpen, ik zat gewoon goed. Ik, zei, ik had het goed. <lacht> <Ik had het. lacht> Oké, okay, je hebt een prijs gewonnen. Maar je kan hem, je kan hem uh, niet. Uh, nee, je cruncht gewoon, ja. Je cruncht, ja. Ja, Want, uh, uh, ja, ja je lijkt me handig. Lijkt je uh, handig? handig? Maar als je hier verse kruiden, het zitten dus allemaal gleufjes nee, in. Nee, verse in. kruiden werkt niet. Dat we hebben het alleen uh, met gedroogde kruiden We hebben het gecheckt en, en de, de verse kruiden die koeken in de gleuven vast. Ja. Moet dat moeten eruit En de gedroogde die gaan wel, maar eigenlijk zou je dan toch ook denken is een vijzel niet een heel goed Een vijzel, kruiden. maar wat in topkeukens gebruikt wordt, en dat, uh, dat verbaasde mij dus ook, daar zie je overal de uh, magic uh, bullet. Dat, uh, dat rare kogelvormige uh, maaldingetje wat je op telcel uh, voorbij <laughs> ziet schieten. Elke keukenchef zweert bij dat apparaat. En daar kun je dus uh, peper, maar ook andere uh, dingen heel fijn mee malen. En vrij snel. En... en die zie je dus eigenlijk in elke goede keuken. Misschien en... dat meneer Helder ook nee, zo Nee, Nee, ik ken het niet. Hoe doet nee. u het, meneer Helder? Met een, met een uh, pannetje, als je dus... Uh, ja, een steelpannetje. Ja. En dan op, uh, op je snijplank... Dan strooien je je peperkorrels bij wijze van spreken. Ja. Op. En dan druk je ze dus heel snel fijn. Dat doe je zo. Ja, ja, Daar heb je heel dat ding niet voor nodig. Hebben we nee. dit, dit ding niet voor nodig? Nee, nee. nee. Nou, ik, ik hoop dat u ook kijkt naar deze uitzending. Want het is wel belangrijk. We hebben hier een, een ding. Kan iemand, dit is een langwerpig ding, ja, is leuk dat dit radio is. Met een uh, palletje ernaast, wat je kunt bewegen. Is iemand die doorheeft wat voor apparaat. Wat zit er bovenop? Is, er zit een schijfje bovenop en dat trek je eigenlijk in. En ik kan wel vast verraden dat dit in het Midden-Oosten ontzettend populair is. Ik denk dat je, Afrika in hoort. Hoort. En dat je het afstrijkt en dan de inhoud er weer laat uitdrukken. Het ziet er een, een beetje uit als een hamburgerpers, maar zwart. dan heel klein. Juist, we in, zitten heel erg in, warm. Weer. Dit is een falafelknijper. Oh, dat vind ik dan wel weer ja. leuk. Het grappig een is Een officieel je... gepatenteerde falafeltang. Je je die... voor, voor heel veel producten heb je knijpers en uh, tangen. Je hebt zelfs mosseltangen... Uh, uh, maar je hebt ook vispannen, je hebt tarbotpannen. Tar dus je kunt het zo gek niet bedenken of er is, is er. Niet dat er overal mee gewerkt wordt. Want uh, dat is natuurlijk onhandig om voor elk... In de keuken komen namelijk, ik geloof... Uh, als die een beetje goed grotieert is... Gewoon echt een paar duizend dingen, uh, uh, apparaten... Uh, die je allemaal moet kennen als kok... Uh. En die ook overal ergens liggen. Dus het is een enorme baai van kennis, van producten die, uh, waar je mee moet werken. Ja, ja, deze was je nog niet tegengekomen. Dit, heb ik, dit ben ik nog nooit tegengekomen. Dit doe je dus in een schaal vol met uh, uh, falafeldeeg, uh, zullen we het maar noemen. En ja. zet je het, of dan doe je het op, dat leg je dan op een plank en dan kan je er op een of andere manier mooie druk, rondjes uit. Ja, dan druk je dat uit. Ja. Maar kun je die dingen niet gewoon, we kunnen als je een zonder. beetje handig bent, gewoon rollen? Dat gaat veel sneller, denk ik. Ja, nou dan hebben we weer 12,95 gespaard. gaan nou, naar het nee. volgende apparaat Dus mm. er iemand... Uh, Tom, even te beginnen met jou. Herken jij dit? Dit is, dit is een, een langvormig press. ding met een, met een handvat. Het is een soort pres. Voor de kijkers thuis radio1.nl. Dan kunt u zien wat we aan het doen zijn. Het, er zit een druksysteem op met een grote knop. En... Ja, ik heb dit, dit ben ik open. ook nog nooit tegengekomen. Ja, We hebben echt wel hele <laughs> exquise dingen uitgezocht. Moet ik even kan er nog bij vertellen. Kijk, dat ik het denk dat het hetzelfde principe is als die falafelpers. Ja, ja het is ook een soort dingetje om dan, vormpjes te maken. Maar dan om uh, hamburgers te persen of zo. Die zijn niet open. Hij kan open, open. en dan kan je, er zit er een lange steel aan met een soort plat plaatje erop. Dus dan haal je... Er iets uit wat je zo geperst hebt, dat is ook of een hamburger, een heel raar ovaaltje. Dit is, ik zal maar. Wafels. Gewoon, ja, je zit heel erg op. De, wafel. Denk jij wafel? Nou ik denk hamburg. Ik denk meer hamburg. Ja, Wafels dat klopt zou ook. niet lukken. Nee. Moel steek heet dit ding. Moel oh, ja. Dus er ja. is een molen om, of, of, of een pers om steek uh, van te maken. met een opwipschepje. om het vlees als het gevormd is makkelijk uit de vorm te halen. Het is gemalen vlees, neem ik aan. Ja, gemalen vlees. Zien jullie hier brood in? In dit ding? Want het kost namelijk 54,20 euro. En 20 cent. <laughs> dus voordat ik nou snap, ja. Klaas vraag om die in de buidel te tasten. Hou het nog maar even zo. <laughs> Ik zou het niet, niet echt nee. doen. Nee. Kijk, als kok leer je ook om, uh, om goed te portioneren met je handen. Uh, dus als je hamburgers gaat draaien, dan en je kunt, je kunt het een beetje, dan, uh, ja, dan kun je ervoor zorgen dat ze redelijk gelijk zijn. En dan je kunt mensen... ze ook wegen, je kunt het ook doen met een weegschaal. Dat je het vlees dus iedere keer even op de weegschaal legt... en de hoeveelheid... Uh, hebt je wilt hebben. Wordt er eigenlijk wel zoveel... Uh, keukenspullen gebruikt in de keuken... van een professionele... Er wordt ontzettend veel gebruikt, maar niet dit soort dingen. Niet? Nee. Dit is dus echt voor... voor, voor, voor tuin en keuken. Is het toch ook niet zo? Want hoe vaak ga je een hamburger... maken in een jaar? Dan moet je kijken, wat een groot apparaat. Dat apparaat is zo'n 40 centimeter bij 10 centimeter... bij 10 centimeter hoog. Dan moet je bij een aparte... keukenlaar voor hebben. Ja. Dus het is misschien jonge mensen die helemaal gek zijn... van hamburgers, maar die kopen ze liever... Maar als je nou één of twee keer per jaar zou je niet zo'n apparaat vinden. Het gaat ook om, om snelheid. Hè, in de jongens, ik, ik hoop toch dat er <tossilfeel> iets bij zit waar jullie nog wel in zien. Ik hou nu een, ja, een dat soort... Dat. soort uh, ja. nu, nu wordt er eindelijk... Oh, oh, zegt het dan meteen, jongens. Ik hou een soort badkaart naar boven, maar dan iets kleiner. Wat is dit, meneer Helder? Een terrine, hè? Dit is een terrine, ja. Voor pathees te maken. En waarom is deze zo goed? Een pers is het. Nou, Daarom... dit is er gewoon een, een, een goede uitvoering. Hier zitten namelijk twee, twee systeem. Er zit een systeem op waardoor hij heel goed perst. Ja. Ja, moet onder druk. En hij is van een materiaal dat maakt, namelijk aluminium, dat hij uh, makkelijk bain marie uh, Het geleid goed, hè? Het, ja, het, geleid, het geleid kan goed. worden, waardoor de temperatuur goed ja. is. Je ik Welispoor. krijg hem heel strak natuurlijk, hè? doordat die pers erop zit, is hij heel gelijkvormig. Gebruiken jullie dit in de keuken? Dit wordt in de keuken heel veel gebruikt. steeds, ja, ja. Ja, zeker, ja. Dus dit ja. is gewoon een goed ding. Ja, ja. Hangt ook een prijskaartje aan. Nou, maar de, de, de, de, bij Halfman staan er wel, uh, wel 15 van die dingen. Restaurant Halfman, waar ja. jij wel eens in de keuken staat... Ja. en waar je ook voor een deel opgeleid bent, hè? Ja. ja. Maar dit is heel, ook heel goed thuis te gebruiken, hè? Ja. ja. Als dat je zelf een terrier ja, maakt, het maakt ja. Ja. dat maakt... 75 euro kost dit schoonhaal. Voor je ja, leven is... wat aan, hè? Ja. En dan hebben we hier het allersiekste wat we konden vinden... Dit is uh, een, een, uh, ja, een apparaat, de grootte van een hand, een menselijke hand. En uh, er zit een schroef aan en een soort klem op. Is er iemand die al iets herkent hier? Nou, ik heb het zelfs. Ja, ja. Je hebt het zelfs. Ja, ik heb het ook, ja. ja. Mag ik van jullie... Klein. Wat ik jullie? Ik heb ze kleiner. Hoe heet dus dat? Daar weet, daarna weet ik niet meer. Je, je zet er een, een eendenbout aan of zo. En dan draai je, schroef je het aan. En dat kan je dus op die manier. En dit is eigenlijk te groot om op tafel te leggen. Hè? Het is meer voor een bijna een kokoenenbout. Ja. Maar als je dus een kwarteltje of een bedrijfje hebt. Dan heb je kleinere uitvoering. manche heet het. Manche en, en ik heb daar een heel mooi, zeg, mooi setje. dan krijg je dit. En dan met zo'n heel mooi scherp mes en een vork erbij. Dus je houdt hiermee, klem je de poot van het beest vast. Dan hoef je niet met je handen meer aan het beest te zitten. En dan kan je het beest zo draaien. En dan kan je, je ondertussen trangeren. kan je hem kan je hem Ik schrijen. begrijp dat. Oh, oké, okay. maar, ja. maar als je een bout krijgt op je bord... dan is het toch sowieso geoorloofd dat je die in de handen neemt? Ja, maar het is, ja, maar dit is natuurlijk een bepaalde chic. Omdat hm. met zo'n een handvat, zo'n klemmetje dus naar je mond te brengen... He, dat, dat werd ik toch iets ja. chiquer. Ik zou dat wel zo doen, zeg maar. Ja, maar ik uw... heb het wel gehad op zaakje. zaakje. Ja. Ja. Weet ja. je wat deze kost? Deze zou niet, niet goedkoop zijn, maar... hij is niet verzilverd. Ik had van die verzilverde Ik, ja, ik dus weet niet of dit... Ja. Had. Ah, die waren deze chiquer. Deze is 90 euro en ja, 75 ja, ja, ja. cent. Dus ja. echt goedkoop ja. is het niet. Ik zou een lampblout liever in mijn hand nemen of gewoon alvast getrancheerd op tafel krijgen, maar goed, dat is een kwestie... van. Nou, ik vind of... deze vrij onhandig. Deze is onhandig. Je gebruikt dit niet. Nee. Nee. Heb jij nog dingen meegenomen? Ik heb een paar dingen meegenomen, ja. Wat hebben we hier? Nou, ook iets wat eigenlijk ouderwets is. Dat ziet eruit als een uh, naald met een klein klemmetje. Een naald met een klein klemmetje, ja. Wat is dat? Dit is een lardeernaald. En dat werd vroeger gebruikt om uh, vlees... Uh, dat de neiging had om droog te worden, te laarderen met, uh, met spek. Dus dat zag je wel eens, dat er een uh, lint spek doorheen, uh, ja. doorheen gaat. Eigenlijk wordt dit niet meer... Niet meer je kan het er nog steeds kopen, het zal niet zo duur zijn... Uh, denk ik in de winkel, maar eigenlijk wordt dit niet meer gebruikt... omdat we op allerlei uh, nieuwe, moderne manieren garen... bijvoorbeeld soufide, ja. dus vacuum, vacuumeren... en dan in een gecontroleerd waterbad uh, uh, garen... waardoor <coughs> al die sappen in het in vlees blijven. Waardoor je niet meer hoeft te laarderen, eigenlijk. Ja. Ja. Meneer Helder heeft waarschijnlijk vroeger nog... We hebben mee gewerkt, jawel. Ja. Ja. Ja. Maar niet veel, hoor. Ook dat toen ik begon was het al een beetje passé, eigenlijk. Het ja. is een ja. keuken. Je gebruikt het voornamelijk ook in Frankrijk... in die ouderwetse zware keukens. Ja. Ja. Ik zie daar ook een indrukwekkend mes liggen. Tom, wat is dat? Mes? Oh, is, nee, ik dacht dat dat in. Oh, oh, dit dat is een dit ja, nee. nee dit pas. zijn, hier zweer ik dus bij... Onmisbaar. Dit zijn, uh, ja, zo'n beetje de beste raspen ter wereld... Uh, die blijven vlijmscherp en je hebt ze in allerlei soorten en maten, en je kunt er van alles mee raspen. En, uh... Dat is, ja, het is echt geweldig. Toch wil ik jou ja. dat nu vragen, want je hebt nu precies de twee, je mogen het merk natuurlijk niet noemen, maar jij hebt nu precies de twee maten. Het is een hele fijne die is speciaal is voor noodmuskaat. Uh, uh, even nadenken, nu, ik kan niet zo snel iets bedenken. Uh, Dit is voor gember. Staat en die erop. andere is maar, ja, maar die, is, die gebruik mm. ik ook voor graste kaas. Weet je je ja, hebt een fijnere maat. Dat is dus grofere. een beetje onzin. Uh, uh, dat wordt dan meteen aan een product gelinkt Terwijl je ze eigenlijk allemaal kunt gebruiken. Ja. Voor, uh, oh, ze zijn gewoon producten. voor alles wat ze willen. Maar hebben. ik heb wat deze wel wel twee en iedere worden. keer ga ik kijken, doe ik mezelf nog zo één cadeau. Maar ik vind die andere heb ik niet nodig. Dus zo'n fijner ervan en een grover ervan. En dan ben je ja, klaar. Dus precies dan ben je, ben je, ben je ja, klaar. Ja. Ik stel ja. voor dat we de rest van de informatie op onze site zetten. radiomanjari.nl. Er komt nog een vraag binnen van uh, Yvette. Die vraagt zich af. Ze heeft namelijk heel veel discussie met haar vriend. Over het fenomeen eierprikker. Ja. Mijn vriend zweert erbij, maar ik niet. Wat vinden de deskundigen? Een topkok gebruikt toch geen eierprikker? Er topkok. moet een eierprik eierprikker gebruiken. Ik heb heel wat eieren moeten afkoken. In ja, leren, dus. Maar wat is dan... Uh, wat, wat, ja. Men dan zegt dat het makkelijker pelt. Nou, dat heb oh, ik nooit dacht dat uit. men zegt dat de schil dan nooit barst. Dat dat het is. Nee, niet dat ik weet. Ik dacht dat juist voor het pellen was. dat. Nou schil. ja, de schil barst alleen maar als je het ei te hard in laat vallen. Want dan is hij ook kapot ja. voordat hij... Uh, maar door, uh, door hem in te prikken uit, soms, kan dat niet. En soms als hij te hard kookt, maar verder... Uh, en, en kijk, ja, er wordt natuurlijk in de topkeuken wordt met heel verse eieren gewerkt... Hm. Uh, dat scheelt ook wel met het afpellen ja. van de schil natuurlijk. Dat gaat iets makkelijker. Ik, uh, we hebben geconstateerd dat mevrouw haar vriend wel de deur uit kan doen. Want als hij dit soort dingen in huis neemt... ja, dan is het gewoon <lacht> toch de eierprikker. Ja, nou je weg. hebt tegenwoordig trouwens ook van die uh, eierkokertjes. Uh, ja, ja uh, ook heel handig. Ook heel handig. En je hebt zelfs, zag ik, uh, over uh, gadgets on en onnodige gadgets... Uh, uh, van die bakjes, pocheerbakjes. Dus wij het ei... Uh, Indoet en dan zet je het in water, en dan krijg je daar een soort gepocheerd eitje. Maar het is natuurlijk veel ook om de techniek van het pocheren te leren. Ste een steelpannetje met brei erin, dan kom je heel ver, vind Ja, ik. ja dat doe ik al jaren dat zo dat. eigenlijk. <laughs> er is verkeersinformatie. AWB Verkeersinformatie: er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden, 4 kilometer, dat is het nasleep van een ongeluk. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft, 4 kilometer, daar staat een auto stil, de linkerrijstrook is dicht. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... is dicht tussen Knoop het Vaanplein en Afrit Oud-Beijerland. Wat komt er een ongeluk? Een verkeer richting Bergen-op-Zoom kan beter omrijden via de A16. Dit is Manjare op Radio 1. E. In Mandjari, Jonne Freud, kookboeken van in de weer met tiramisu... gaan we straks proeven. Drie soorten. Kees Helder, chefkok, over zijn leven naar Parkheuvel gaan we het onder andere hebben. En Tom Kellerhuis, die heeft net voor ons even een en ander verteld over handig en onhandig keukengereedschap. Uh, uh, u kunt reageren op deze uitzending via mandjari.ntr.nl. U kunt ook naar onze uitzending komen volgende keer. Als u een foto opstuurt opstu of een tekst over handig of onhandig keukengereedschap naar mandjari.nl, dan kunt u met maximaal vier personen aanwezig zijn op vrijdag 28 december bij onze uitzending. Er komt nu een foto binnen, as we speak. Wat is dit? Kijken. Dit is een pollepel met een gat erin. Is dit niet zo'n uh, uh, olijf... Uh... Luk, hoor? Nee, dat is het niet. We, gaan, uh, we komen zometeen met de keiharde feiten rond dit ding. wat we alvast toegestuurd krijgen. Chefkop Kees Helden. U werd beroemd met Parkheuvel in Rotterdam. Het eerste restaurant in Nederland dat drie Michelin-sterren kreeg. U stopte in 2006. Toen had u vier jaar lang op die drie sterren uh, gezeten, als het ware. Uh, en uh, u richtte daarna onder andere de Kees Helden-Academie op. U bent ook betrokken bij de Kaspijkers-Academie. En u bent verantwoordelijk voor het eten van het culinaire show. Spektakel Palazzo op dit moment te zien in Amsterdam. Tot maart. Uh, deze week werden de Michelinsterren weer uitgereikt. Nederland heeft het uh, netjes gedaan, maar er kwam geen enkel drie-sterren restaurant bij. Alleen we hadden gewoon de oude, hè? dat is de Libre in Zwolle en Houtsluis in, in Sluis. Uh, geen nieuwe erbij. verbaast u dat? Nou, eigenlijk wel, want we zijn nu toch al, we zitten zo lang op een derde ster te wachten. We zijn... Toch wel een aantal bedrijven die daarvoor in een aanmerking komen. Ja, kunt u namen uh, noemen? Of? Nou, een paar namen kan, kan ik wel noemen. Je kunt ze niet allemaal, want sommigen hebben net die derde ster of die tweede ster. Maar ik, ik noem maar uh, Jannes Brevet. Uh, uh, dus uh, die, die uh, is er uh, heel. Uh, is het Interescaldes? Ja? De Leest. Uh, hoe heet het? Hans Vervolde in Maastricht. Maastricht en oh, Beluga. Uh, uh, ja, uh, uh, Mario Ridder. Uh, ja, dus als je twee sterren hebt. Mario Ridder is, een, uh, is, is volgens mij een, een, een hele. Hello, ja. Dat is een oude bekende van u volgens mij. Hè? Ja, ja, ja, Die heeft ja. altijd bij u in Parkheuvel ja, uh, gewerkt. negen jaar bij, ja. uh, bij mij gewerkt. Uh. Parkheuvel zelf, uw oude restaurant. Ik, ik begreep dat het pand dan nog van u is. Maar u ja. bent daar natuurlijk zelf uh, weg. Um, toen u wegging, ging het restaurant meteen van drie sterren naar één ster. Ja. En daar is een tweede ster meteen weer binnen een jaar terugveroverd, maar drie sterren is het nooit meer geworden. Nee, maar kijk, je moet ook een, een, een, het zien in, in het perspectief. Hij moet groeien. Hij heeft een uitstekende reputatie opgebouwd. Hij is dan de chef ja, van de chef. Ja, hij is een chef, Erik, Erik, van Loo. Erik doet het ontzettend goed. Maar ja, Voor drie sterren, als je dus, uh, dan moet je nog wat weggeven. He, dus, uh, en hij zal er zeker uh, naartoe groeien. En, het hangt er helemaal vanaf hoe Michelin er tegenover staat. Bij, bij ze willen dat zo, zo sterk mogelijk neerzetten. Er ja. zijn heel veel kandidaten. Want als je dus twee sterren hebt... dan ben je ook in de toekomst geschikt voor drie sterren. Want zoveel moet je komen. Het is ja. een groeiproces. Ja. Je moet rijpen. En dat is een ja, lang proces. Adviseert u hem hierin eigenlijk Nee, of? ik adviseer geen chefs uh, in hoe ze het moeten doen. Dat is uh, hun eigen weg. En laten we wel zijn. Chefs zijn... Heel erg eigenwijs, dat was ik. En dat is ook de kracht van vele chefs. Ja. Ze laten zich niet uh, intimideren door anderen. Ze laten hun eigen gang gaan, uh, hun eigen ideeën naar voren komen. Uh, hun eigen smaken. En dat maakt de chef sterk en dat maakt hem ook zo uh, authentiek. Ja. Gaat u met ons eens terug naar dat moment dat u die derde ster kreeg? Hoe ging dat? Ja. Uh, we werden een dag of drie van tevoren opgebeld uh, door... Uh, van Kranenbroek, dat was de hoofdinspecteur. Paul van Benelux, Kranenbroek, Hij heeft ja. nu afscheid genomen hè, van Michel. Ja, die heeft afscheid genomen. Jarenlang inspecteur geweest ja. voor de Bene Benelux. Ja, ja. ja. ja sorry, ja, ik zal die achtergrondinformatie. En die, die belde ons op. En uh, helder, is het goed als wij uh, aanstaande dinsdag even bij u langskomen? Ik dacht, uh, nou ja, want al die geruchten die gingen natuurlijk al, al, al weken: van wie zal die derde ster krijgen? Of komt die überhaupt wel? En op dat moment dacht ik, ja, dat kan wel eens zijn dat wij die derde ster zouden krijgen. En uh, de dag dat uh, die dinsdag, mijn vrouw die was nog even met de hond aan het lopen. Alles uh, in het bedrijf stond echt zo strak mogelijk. En zo, uh, ja, als ik het eigenlijk nog nooit gezien ben, in de keuken ook. En toen kwam Van Kranenbroek met uh, de toenmalige hoofdinspecteur van uh, Frankrijk... De naam is even ontschoten. Uh, ja, dat gaan we... Ja. Derek Brown was Derek dat. Derek Brown was dat. Ja. Die komt boven, die kwam de trap op. En ik voelde dat de jongens in de keuken achter die deur stonden. Je voelde de spanning. En ik zat op het puntje van mijn stoel. Ik gaf ze een kopje koffie. En Want ze kwamen niet eten? Ze kwamen niet eten. Ze kwamen om tien uur. Oké. Okay. Dus uh, ik zat op het puntje van mijn stoel. Rosalie, mijn vrouw, was uh, net aangekomen met de hond. En... Uh, van broek die zei eigenlijk ook niet veel. Die begon over het weer te praten. En dacht, ja man, kom nou alsjeblieft. Als je toch iets wil vertellen, doen we dat nu. Dus ik denk dat die vijf minuten wel een uur geduurd hebben. En op slot kwam het hoogwoord eruit: van meneer Helder, wij mogen u verblijden met die derde ster. En dat is natuurlijk op dat moment: ja, dat is iets groots. Daar werk je zo lang met elkaar naartoe. En dan is het gewoon eruit. En ik vergat eh, eigenlijk champagne uit te delen. Maar die fles stond wel klaar. Maar ik was zo perplex. Ja. Was, dat, u ook, was u ook geëmotioneerd? We weten van Cas Pijkers toen hij zijn tweede ster volgens mij kreeg. dat hij in een langdurig huilen is uitgebarsten. Ik weet niet of u daar ook aan heeft gedacht. Nee, ik was niet geëmotioneerd. Nee, sorry. Dat klinkt misschien een klein beetje blasé... Maar ik was absoluut niet geëmotioneerd. Ik was natuurlijk onvoorstelbaar blij. Ja, uh, ja je is, je springt bijna het, uh, je, je pand uit met al je mensen. Hè? Dus, en dan is het grote moment dat je het wereldwijd mag maken. En dat ja, het was grandioos. Ja. Het was Wat het... heeft het betekend voor u zelf in de eerste plaats? Voor mezelf, uh, je werkt er naartoe. Hè? Het is iets, een proces waar je toch naartoe werkt. Je kunt u wilde werken. dat? Ja, u wilde, je wilde is altijd, Ja, dat is altijd wel het doel geweest. Uh, twee sterren was altijd mijn doel. En ja, als je die tweede hebt, dan ga je toch verder kijken. Dus door Europa reizen naar al die andere tristerre restaurants. Wat je daarvoor moet doen. En dan kom je er ook achter dat het niet alleen de keuken is. Maar vooral ook een heel stukje sfeerbeleving. Ja. Hè. En uh, ja, daar werk je naartoe, bewust. Je let goed op je interieur. Dat ga je aanpassen. Je bent nog scherper in je service. Um, de ontvangst regen je nog strakker, je let nog meer op je wijnkaart, al die details die eromheen zijn. Ik meen dat u maandenlang uitverkocht was op het moment dat u die Dat is correct, ja. ja. Je maar kon je helemaal ook... niet meer eten bij Parkheuvel, ook al wilde je. Nou ja, goed, je hebt wel een reserveringssysteem. Hè, dat past je wel aan en dat moet je ook doen. Je moet, je moet vooral je vaste gasten niet vergeten. Want die hebben jou al die jaren groot gemaakt en die zijn jou trouw gebleven. En als je dat goed in, in, in de gaten houdt, dan blijven die ook de duur wel terugkomen. Je ja. moet altijd een plek vasthouden voor je vaste gasten. Die hebben jou gemaakt waar je ze weer bent. Okay. Mag, ik wat, mag ik wat vragen daarover? Had u er niet wat langer van willen genieten? Ja, want dat was maar vier jaar. Ja, nee, maar ja. natuurlijk is vier jaar. Maar... Toen ik uh, een jaar of 50, 52 was, zei ik tegen Roosie... mevrouw, ik zeg, Roosie, we moeten zorgen dat we dus uh, financieel onafhankelijk kunnen zijn als 58ste. Dat was mijn streven. En ja, op een bepaald moment uh, ben je 58 en we hebben het enorme geluk gehad... dat we die derde sterren hebben kunnen krijgen. Dat natuurlijk een enorm impuls gaf, ook hier omzet. En, uh, ik heb uh, een paar collega's gezien die uh, heel lang hebben moeten leuren bijna met hun bedrijf... waar natuurlijk ook de waarde van zo'n bedrijf zakt. Want men ziet dat je ervan af wilt. Ja. Mm -hmm. En eh, ja, als je dan tegen de 65 gaat lopen... Ja, dan komt het natuurlijk automatisch ook fysiek in einde aan. En dat is iets wat ik altijd wilde voorkomen. Dus... dus u was er op tijd bij en u had nog maar vier jaar die ster... en toen was u van uw bedrijf af, om het maar zo te zeggen. Ja. Heeft u achteraf wel eens gedacht... goh, had ik er nog maar vijf jaar aan vastgeplakt? Heb ik wel eens gedacht, ja. Ja, want... Eh, de eerste jaar is een euforie van, ha, daar gaat een heel nieuw leven voor ons beginnen. Maar ja, dat. Uh... Dat begint ook ze beslommeringen te krijgen en dat is een etage. Het is ook zwaar natuurlijk hè, want je moet hem wel ieder ja. jaar vasthouden. Ja, maar maar ja, dat verliest. heeft nooit een, een probleem voor ons geweest. Nee, want je bent zover dat dat geen routine is. Dat is natuurlijk nooit zo. Maar het is een, een wat normaal wat gebeuren. Met, ja. Het is een deel van je leven geworden. Hè? Dat Mist niveau. u die spanning toen u thuis zat met de hond en uw vrouw? Ja, dat was vreselijk. Uh, <laughs> dat uh, was het eerste jaar echt geen, geen pretje vooral voor mijn vrouw niet. U was gewoon heel heel chagrijnig. Of nou, dat niet, maar het eten, dat was nou niet spetterend thuis. Want uh, <laughs> we gingen dan... Uh, ja, ik moest dan koken, dat vind ik nog steeds leuk. Uh, maar er kwam nooit anders op dan een bal gehakt of uh, een slaafvink En tot mevrouw zegt van... Uh, en nou ga je koken. Ik accepteer dit niet ik langer. Ik accepteer dit niet langer. En uh, je zegt, je gaat een paar pannen kopen. Je gaat maar naar de handels En je koopt maar kalfsbotten, uh, de, de groothandel. En kippenkarkassen. En, en, en, en toen ben ik die fondsen in gaan geweldig. trekken. En toen... Uh, ja, viel ja. de vlam in de pan, zo gezegd. En toen begon ik weer. Ja. Sindsdien... Het dus zijn toch een beetje de contouren van een kleine depressie die u beschrijft. Dat heb ik absoluut gehad, want dan stond ik bij de slager. En dan was ik, godzijdank, de achtste in de rij. En ja. dan liep ik uh, langs die vitrine. En, en, de, en Ik kon echt mijn keus niet maken. Ja. Nou U bent volgens mij nu ook doorgeslagen, weer naar de andere kant, naar het extreme. U bent nu eigenlijk gewoon een drie-sterrenkok thuis. Nou, wie wil nou, dat niet? Je, je, ik ja, ja, ook ik koop nog steeds truffels. Ja. Ja. Ik koop nog steeds met truffels en... Uh, daar geniet ik erg van. En mijn vrouw de laatste ook, van. neem ik aan. Het ook. is weer een dagtaak geworden bijna. Of niet? Nou, zo erg niet, maar je pakt wel heel veel mooie dingen weer. Ja. En je, je pakt het weer helemaal op en dan geniet je er weer volop van. Je, u je... bent nu chef van, van Palazzo. Dat is zo'n zo zo circusachtige beleving van show, uh, entertainment en culinaire hoofdstandjes, eigenlijk in één, in een, in een tent. Staat nu maanden is het neergestreken in Amsterdam. Want vorig jaar deed u Rotterdam. Ja. Uh, u staat niet meer elke dag uh, u staat niet achter de kachel, hè? Ofwel? Nee, wat je doet is voor... Je bent het culinaire gezicht. Je ontwikkelt het menu. Er moet dan bepaalde eisen voldoen. Het moet uh, in een snel tempo gemaakt kunnen worden... met weinig handelingen. Uh, mensen moeten het lekker vinden. Een heel groot aantal publiek. Hè, dus, uh, en dan moet je dus en dan moet het binnen een bepaalde kostprijs. En dat is in wezen het raamwerk waarin je moet gaan zoeken. Ja, maar dat is een heel ander raamwerk dan Parkheuvel. Dat is compleet anders. Want, want we hebben, ik, ik heb het menu mogen ja. mogen nuttigen. Geef eens een voorbeeld van het, het, het menu. Het is een lende, lende biefstuk, hè? Ja, het is een, uh, zijlende. Je kan het is een zijlende. Een, een of zijlende of zalm, dacht ik. Nee, het is gewoon een menu. Je begint met uh, garnalen, met meloen en kerry. Ja. Oh, ja. Dan heb je zalm, met een groene kruidensaus. en dan zijlende met een garnituur. En een dessert van uh, ch uh, een chocolademousse, een perentaartje en vanilleijs. Maar dat zijn items die iedereen lekker kan ja, precies. krijgen. Precies. En, en daar moet je voor kiezen. Want je moet moest u, geen... Had u niet het idee, ik moet nu wel heel veel concessies doen? Want u bent natuurlijk toch al een man die gewend is met lekkere truffels in de hand. En ja, dan, uh... maar zorg dan op dat punt dat je wel met goede kwaliteiten werkt. Mm -hmm. Want als je met mindere kwaliteiten werkt, doe je concessies aan jezelf. En dan... Ja, dan ja, je ook geen goed product waar je achter kunt staan. Ervaart u het niet als concessies doen? Nu? Ik ervaar het niet als concessies. Het is een ja. andere manier om je beroep uit te oefenen. Ik ben het helemaal met u eens. Het gaat eigenlijk gewoon om de kwaliteiten van de producten. En waarom zou je dan niet iets simpelers maken? Of met wat goedkopere producten? Ja, de is een absoluut vers. En het is net Goeie zo kwaliteit. Ja. Om, om dat perfect te garen. Nou ja, natuurlijk is dat moeilijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat het culinaire avontuur meer... In uw, in uw vorige werk zat. Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Hè? Dan werk je met andere producten. En dat heeft natuurlijk veel meer uitdagingen. Ja. Maar het is een compleet andere uitdaging. Dan doe je het voor jezelf voor een, voor, om je, je, je producten en je naam... zo goed mogelijk neer te zetten met uh, schitterende en mooie producten... op een compleet ander niveau. Ja. Maar in dit geval, zoals ik net zei, het is voor een grote Ja, een heel toch, grote, grote publiek. Ja, ja, ja. Dan moet je toch anders leren koken. En, en u bent gewoon blij dat u heel veel weer om handen heeft. Het is natuurlijk ontzettend leuk. Maar het is niet alleen, je bent het culinaire gezicht. Maar daarnaast zie je ook heel veel andere leuke dingen. Je ontmoet de mensen, je geeft de gasten die binnenkomen een hand. Maar aan de andere kant, dan kijk ik achter de coulissen en dan zie je dus die artiesten eh, oefenen met wat ze moeten gaan doen. Maar ook van die kleine die hummeltjes, ze hebben vaak kinderen. En die zijn nou drie turven groot en drie jaar oud. En die moeten dan ook al op die matjes gaan liggen. Om die oefeningetjes te doen. En heel enthousiast. Ja, en dat is zo ontzettend leven. leuk. Ja, je ja. ziet heel veel andere dingen erbij. Ja, leuk. We gaan, uh, we gaan naar Chicks Love Food. Die waren trouwens ook bij Palazzo. Bij de, bij de doop van Palazzo onder uw uh, culinaire hoede. Dat zijn uh, twee dames die uh, te vinden zijn op eigenlijk elk culinair evenement. In ieder nieuw restaurant. Twee meiden, foodbloggers tot in elke vezel. En verslaggever Chris Baaema ging met zijn eten in Leiden. Hallo. Hoi. Ik ben Kees. Ik ben Nina. Hoi. Je wordt binnengelaten door Nina en boven ontmoet je Elise. Die begint meteen met vragen. Neem je jezelf ook uh, in het stuk mee? Dus je bent echt... Het is een persoonlijke reportage ja. van jou. Oké, okay, dus jij praat en je zegt wat je meemaakt? Je zegt ja. Ja. Oké, okay, leuk. De dames schrijven over wat ze meemaken. Op Eetgebied dan... En op hun blog hebben ze onder andere recepten en recensies van restaurants. En bij Nina op tafel zie je wat hoort bij hun blokje Food Fun. Allemaal gratis opgestuurde boeken en spulletjes. Gratis. Dat heb jij niet. Waarom niet? Ik denk echt dat dat komt door de sociale media. Wij zijn uh, zo snel aan het groeien door Twitter, Facebook... doordat je steeds bekender wordt, doordat mensen je zien... we posten elke dag op internet een nieuw bericht. Dus je hebt volgers die elke dag met jou bezig zijn. Waardoor je natuurlijk ook weer aantrekkelijker wordt voor mensen... die een koopboek hebben geschreven of die iets oh. nieuws hebben. Ja, ja. We hebben een heel groot publiek. Ja, ik, ik, ik bekeek het allemaal en toen dacht ik... oh, Jamie Oliver is twee vrouwen geworden... Want Jamie heeft ongeveer dezelfde frisheid als jullie. Want jullie hebben ook met vriendinnen uit eten en dan foto's erop. Hè? Ja, ja maar zeggen... we gaan ook vaak op, uit, op uitnodiging uit eten. Straks gaan we dus naar een restaurant toe, hier in Leiden. En dat is voor ons, dan zijn we vragen ze, willen jullie bij ons komen eten? Ja. Dan zeggen we ja hoor. Ja hoor. Terwijl jij nog vooraf dacht, kan de omroep dit etentje misschien betalen? Is het gratis? Maar wel, iedereen weet altijd, als het goed is... dat stel dat we iets minder lekker vinden of niet, nou, gewoon niet goed bereid... Dan, dan wordt dat wel vermeld op ons blog. En dat vermelden gebeurt op een soort chicklit-achtige manier. Frisse, brutale jonge meidenproza. Neem dit stuk van Nina over het restaurant waar we vanavond weer heen gaan. Soms heb je van die avonden die onvergetelijk worden. Alles klopt gewoon. Lekker eten, maar doordat je gierend van het lachen om de meest vreselijke flauwe grappen van je gezelschap... nog geen voor kan vasthouden, schuif je dat niet zomaar naar binnen en ben je echt uren aan het tafelen. En langzamerhand worden de vreselijke flauwe poep- en piesgrappen alleen maar grappiger. Maar dat kan ook door de wijn komen. Zo'n avond had ik laat bij Boeddha's in Leiden. En jij gaat dus met de meiden ook naar Boeddha's in Leiden... En, ja, Nina en Elise zijn constant bezig met hun telefoon. Ik ga er even er gaat nu ja. getwitterd worden er door Nina. Er gaat getwitterd worden. Ik maak nu een foto van Elise en Chris samen. Kijk, doe er gelijk een logotje erbij. Een van het restaurant erbij. En dan zet ik dit online op Twitter... met uh, nou, een zinnetje erbij van Chris, uh, Radio 1, samen met Chicks Love Foods, Elise aan tafel. Nou, Spannend. Eens even aan denken. Uh, Hebben ze ook iets met een bubbeltje per glas? Nee, dus. Jammer, hè? Ik ben ook echt in voor een bubbeltje. Um, even kijken. Chris, Radio 1, Chris, ja, we kunnen wel een flesje nemen. Hè? Terwijl de bubbels worden besteld en ingeschonken... twittert Nina er vrolijk op los... En wat doet dit dan bij de achterban, denk je, Elisa? Ik denk dat zij dan het interessant vinden om te zien waar wij zijn. En dat gaat leven. En dan gaan ze vervolgens natuurlijk ook naar de uitzending luisteren... en de recensie lezen van Boeddha's. Dus je bent ze als het ware een beetje aan het warm maken. Van, hé, wij zijn hier en dit kan je straks weer lezen. Maar ja, uiteindelijk kom je toch voor het eten. Oh. Even kijken, dit was de varkenshaas? Ja. Oh, ik wil hem eigenlijk wel een beetje dippen natuurlijk. Hier is een pittere sausje. En dit is de honing primersaus. Mm. Die heeft wat prime op je haasje. Ja, ik vind hem wel lekker. Maas en dan die, uh, die saus is zoetig. Heerlijk. Rest na een avondje tafelen alleen nog de conclusie over Boeddha's in Leiden. Het goed thuis eten, dat is eigenlijk de conclusie. Ja. En helemaal voor Leidse begrippen, echt een onwijs leuk, sfeervol en ja, lekker restaurant. Wederom weer bewezen, vriendelijke bediening, veel groenten. Ja. Niet alleen maar een vleeshomp met uh, wat ja. koolhydraten, maar gewoon lekker veel groentjes. ronde cijfer? Acht, vink <lacht> we, we starten gewoon een piratenzender, Chicks Love Food event. <laughs> Vanaf de lijntje kracht? Oh, briljant. Lieve luisteraars, we krijgen hartstikke veel foto's nu binnen van handige en onhandige keukenapparatuur. We hebben ontcijferd op de foto's de citroenpersannex knijper, de eiersnijder eentje van 40 jaar oud, de keukenmachine, en is een thermoblender. Uh, we hebben gezien een mes voor kreukelpatat, wie heeft dat niet? Een appelsnijder <lacht> en een puree knijper. Hartelijk dank, u bent van harte uitgenodigd voor onze uitzending van 28 december aanstaande. We verwachten u in grote troepen hier voor de deur. Wij gaan daarover met u mailen. Met keukenapparaat. Toch? Met keukenapparaat. Het ja. mag alleen naar binnen als u uw keukenapparaat <laughs> meeneemt. Um, nee, dit laatste is niet waar natuurlijk. Uh, u kunt die foto's terugvinden de komende dagen op onze website radiomadjarid.nl. We zijn toe aan de tiramisu. Wij zijn hier al gaan proeven. Chef-kok Helder, Tom uh, Kellerhuis, chef cultuur geweest. En nu eigenlijk, ja, kokkie, maar nog steeds culi-schrijver. En, en, en gewoon schrijver. En hoor. gewoon is schrijver. Gewoon uh, is ook een journalist en een romanschrijver. Ga zo maar door. En Jona Freud... En Kun, Freud Wat over heb die... jij gemaakt? Wat is de eerste, die uh, Ik heb uh, drie soorten tiramisu gemaakt. Ja. Uit de, nogmaals, ik zeg het iedere keer weer... letterlijk het recept gevolgd zoals het in het boek staat. De aanleiding was oh. ook een beetje omdat er een nieuw boek... van uh, onze grote vriendin Najella Lawson uitkwam... Ja. die zich helemaal heeft toegelegd op de Italiaanse keuken nu. Lissima heet het boek. Mm -hmm. Nou, dat boek kreeg ik binnen. Ik denk, oh, daar staat ook tiramisu in. Maar zij noemt dat dan tiramissini. Ja? Okay. Dus dat is een soort mini, oftewel een soort light versie. Maar ze zit zitten... toch niet aan de lijn of zo? Nee, dus het verbaasde mij ook een beetje. <laughs> dat wij toch allemaal, ook uh, meer alle interviews vanwege het boek konden lezen, dat ze niet aan de lijn doet. Nee. Maar er zitten geen dooiers in, alleen maar eiwitten. Er zit geen suiker in, maar honing. Uh, er zit per persoon één lange ja. vinger. Nou, vond ik ook nogal karig. Ja, best karig, ja. Um... Want het in principe is, hoort bij tiramisu dat je daarna misselijk bent, toch? Sowieso. Ja. En het is ook een gerecht, tenminste, want één keer per jaar maak ik ja. het... en dan ben je voor een jaar weer liter, klaar. Een liter uh, <laughs> uh, uh, likeur zit erin. Uh, ja. Dus, ja. En dat zijn ze allemaal eigenlijk een beetje karig in. Ik heb te, dus drie recepten gemaakt. Eentje van Nigella, de tweede is uit de zilveren lepel. Het uh, ja, allerbekende uh, boek over de Italiaanse keuken... Wat, uh, Kinderen die trouw in Italië krijgen, dat mee naar huis, hè. Is echt Italië oh, is dat het? Je zou denken dat dat een authentiek is. Uh, het is ook een authentiek recept. recept. En het grote voordeel, altijd blijf van die zilveren lepel. Echt, iedereen kan het. Het is echt de huisartschool van Italië. Maar je moet wel een beetje feeling met koken hebben. En dat hebben de Italiaanse kinderen misschien net iets meer meegekregen dan wij. Dus als je totaal niet weet hoe de Italiaanse keuken eigenlijk werkt. Dan heb ik het derde recept gehaald uit het boek. Wat dezelfde titel heeft als ons programma. Dat heet Mandjara. Ik heb het een keer eerder behandeld al hier. Nou, omdat dat echt een soort kooklessen zijn. En daarin wordt gewoon heel duidelijk uitgelegd... hoe je alles moet doen. In ja. de zilveren lepel zit heel kort en bondig. En in het boek Mandjaren heel uitgebreid. Ik heb uh, natuurlijk gezocht... nou uh, allerlei grote namen in de culinaire wereld. Geen chefs, maar uh, meer de Jeroen Meuse. Hè, dus, die bij de ons Belgische de, televisie. Uh, in al dat soort boeken vind je recepten voor tiramisu terug. Zo, dat is ook een chef. Dat is ook een ja, chef, is ook een chef. Absoluut. Natuurlijk is dat ook een chef, maar ik bedoel meer de drie sterrenchefs waar we mm, het net okay. over hebben. Ik was heel erg op zoek naar een recept van tiramisu, van bijvoorbeeld restaurant Noma. Dat leek mij nou leuk als die een keer, of El Boelie, ja. als die nou een keer tiramisu zouden maken, dat het zo'n bekend gerecht is. Maar daar kan je het nergens terugvinden. Want die doen dat niet. Even vragen, Kees Helder, is dat te min voor. Nee, dat is niet te min, want ik vind het qua smaak natuurlijk ontzettend mooi. Ja. Ik ben er gek op eerlijk gezegd. Het is een ontzettend grappige maar combinatie. Ik heb hier niet de ultieme... Nee. Ik, u heeft al geproefd ja. en u zegt nee. Ik zie de een Zit trouwens het? een beetje ja. in een glas ja. Of een beetje ja. drijven in een plas. met weet ik wat. Ja, plas. die is eruit gelopen. Nou, weet ik niet of het is omdat het hier... Nou, zo warm is het hier niet volgens mij. Nee, nou, de, zo. De, rest maar, maar, is, de rest blijft redelijk overend. De uh, rest blijft redelijk overend. Dat is overigens die uit het uh, boek Mandjaren komt. Waarvan ik dacht, qua smaak, dat die er het beste uit de bus zou komen. Daar worden als een, enige recept waar... En marsala, wat volgens mij... Uh, hoort in tiramisu, maar ja, wat hoort. maar ik maar, weet niet beter dan dat je marsala gebruikt in, uh, in uh, tiramisu. en bij de uh, uh, het recept van de zilverlepel zit helemaal geen drank in. verbaasde mij ook. Ja. En Najella doet het met twee eetlepels koffieliqueur. Dat vond ik ook nog interessant. Ik heb maar bedacht ja, maar dat we daar Tia Maria hebben voor we moeten hebben niet de echte niet hier op tafel. Uh, dat, dat, ze hebben ernaast gelegen. Ja, hè? ja. Maar ze ja. Hebben ja. Niet we hebben niet ja. de ultieme. Ja. Nee. Ik vind het wel een ja. beetje teleurstellend, Jona. Dat, ja, dat kan dan jammer zijn. Dus ja. Er zat in ieder geval overal te weinig drank Ik in. weet en nog in precies uit geen. welk boek ik ooit zeg geleerd ik. heb. Ja, er er en jij, het, jij, jij eet het ook altijd uit een glas, toch? Vals. Ja, ik drink het. Jij drinkt het als, ja. het, als het ware, ja. Ik weet ook nog wel uit welk boek ik ooit zelf... mijn ultieme uh, tiramisu recept heb gehaald. Dat is uh, Italië, een culinaire reis van mevrouw Lorenza de Medici. Nou ja, maar dat is niet Italiaans, meer te krijgen. Dat kan niet. Nee. Maar kan je dan toch even vertellen wat er dan wat jou betreft echt in moet zitten? En of, of wat er echt in moet zitten is lange vingers... En mascarpone, mascarpone, marsala en uh, gescheiden eieren. Oftewel, en eidooiers die losgeklopt zijn met wat suiker. En stijfgeslagen geslagen eiwitten erdoorheen. Er uh -huh. Dat moet. En dan overheen een beetje cacao. Of Dat zijn er gewoon de en, en Mag ik ja, wat vragen? Hoe zou u een drie sterren tiramisu maken? Wat moet daarin? Nou, ook deze. In ieder, In ieder geval deze uiteraard, drinken. ja, uiteraard. Maar niet nog iets erbij? Nou, wat ja, spannend zou, te maken. Ja, je zou een beetje Maria erbij kunnen doen... om een hmm. stukje basis extra mee te geven. Ja. Een beetje druk, maar niet te veel drank. Maar niet je moet wel wat drank proeven, want dat ja. moet goed getrampeerd zijn. Precies. Getrampeerd? Ja, eventjes, ja... Uh, <clears throat> In, uh, hoe het, besprenkeld met, met alcohol. Met alcohol. Sorry, het is ja. ook al interessant, nee, inderdaad, wat, die, wat. Uh, wat al belangrijk is, is dat die lange vingers, die moet je door de koffie, uh, of de koffie gemengd met de liqueur halen. En maar die moet je daar dus niet in laten liggen, die lange vingers, want dan kan je ze er niet meer uithalen, dan zijn ze helemaal zompig. Dus die moet je heel even omwentelen uh, uh, en dan meteen in de bak leggen waarin je de rest van je gerecht gaat opbouwen. Ja. Ja, het absorbeert natuurlijk het vocht vanuit die mascarpone. Ja. En dat geeft ook Het klinkt eigenlijk niet heel ingewikkeld. En toch hebben, ze zich, hebben drie chef -koks, uh, of, of goede koks uh, hier hun vingers aangebrand. Nou, nou, nou, nou, ik vind die van mijn Nagella best te eten hoor. Hij is, het is best Het is niet vies. Het is een licht light uh, tiramisu ja, versie zo, vind ik het. Ze zijn allemaal een beetje vlak. Je voelt en ik iets vind, uh, ja. In de zilveren lepel staat erbij dat je er 50 minuten mee bezig bent. Dat vond ik ook knap. Nou weet ik dat ik snel werk in de keuken, maar om nou vijftig minuten nee. bezig te zijn met een vond ik ook wel heel erg lang. Als je ze blind proeft, haal je er altijd, herleid je wel een tiramisu. We kunnen kortom nog best even een goed uh, recept gebruiken. Kunt u manjari het NTR doen, ook als u.nl natuurlijk, ook als u uh, erbij wilt zijn. Op vrijdag 28 december, dan zijn we er dus weer. Stuur een tekst, stuur een foto over keukengereedschap en dan komt het allemaal in orde. Maximaal vier personen kunnen dat zijn. Ga naar onze website, radio voor nadere gegevens. Zometeen twee dingen, met daarin Margreet Rijntjes. En zij praat met advocaat Victor Koppen. Man die oorlogsmisdadigers, terreurverdachten en andere bad guys en girls verdedigt. Zometeen na 8 uur. Kees Helden, Tom Kellerhuis, Jonah Freud. Hartelijk dank voor jullie komst. Tot de volgende keer. NTR. Nu in de boekhandel. De nieuwe Patricia Cornwell. Een razendspannende forensische thriller met Kees Carpetta in de hoofdrol.